Marnik Jampersen met het NOS-journaal. BVV-leider Wilders zegt dat hij aangifte gaat doen... tegen partijleider Timmermans van GroenLinks-BVDA. Aanleiding is een uitspraak van Timmermans gisteren op het partijcongres. Hij zei daarin in toespraak... We zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt. Wilders vraagt zich op X af of geweld daar ook onder valt. Hij spreekt van levensgevaarlijke linkse ophitserij... en verwijst naar de moord op Wim Fortuyn in 2002... Mogelijk maakte Timmermans een verspreking. In de tekst van de toespraak die journalisten vooraf te zien kregen stond een net iets andere formulering. De VS gaat sancties opleggen aan een bataljon van het Israëlische leger, meldt een Amerikaanse nieuwssite. Aanleiding zijn mensenrechten schendingen op de bezette westelijke Jordaanhoever, waaronder geweld tegen burgers. Dat zou zijn gebeurd voor de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. Het zou de eerste keer zijn dat de VS sancties oplegt aan een Israëlische militaire eenheid. In Japan zijn twee helikopters van de marine neergestort. Mogelijk zijn ze tegen elkaar aangevlogen. Zeker één inzitter is om het leven gekomen. Na zeven anderen wordt nog gezocht. Volgens het Japanse leger zijn de helikopters waarschijnlijk neergestort... tijdens een nachtelijke oefening in de buurt van een vulkanische eilandengroep. Van één van de twee Japanse toestellen zijn onderdelen gevonden. In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee kinderen omgekomen toen een automobilist inreed op een gebouw waar op dat moment een kinderfeestje was. De slachtoffers zijn een meisje van acht en haar broertje van vijf. Drie andere kinderen en zes volwassenen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is een vrouw van 66. Ze is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.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 Er komen weer een hoop gezellige, vrolijke, oud-Hollands, Nederlandstalige liedjes. Waaronder het één de komende vijf minuten gaat zingen voor u Bob Scholten. Geboren als Heijmans Scholten. En de artiestennaam en roepnaam is Bob. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daaroverleden. Op 3 november 1983 was een Joods-Nederlandse zanger. Scholten was de zoon van Barend Scholten. En Grietje Borstop. Hij trouwde in 1921 met Marta Wonnekendam, die in 19, eh, 1945 werd omgebracht nabij eh, Ludwig Loest. En vanaf 17 januari 1950 was Cornelia Diana van Asperen... zijn echtgenoot tot aan haar overlijden in 1975. Scholten werd ontdekt door eh, Jules Monage... die hem in contact bracht met eh, Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd werd besloten dat Scholten voorzanger zou worden...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 Zo de heren te charmeren, duidt dit op Zoen, Roze-Marie. Alle mannen maken plannen, denken slechts aan jou, Roze-Marie. Want jij bent een ideaal, ideaal, ideaal. Want jij bent een ideaal, Roze-Marie.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 Kleine blonde Marianne, wanneer gaan wij eens aan de wandel? Want steeds alleen te lopen is heus niet gedaan. Als ik jou voorbij zie komen, zo langs de gracht onder de bomen, dan zal So... vaders klok was wel honderd jaar oud, maar zij tikte nog altijd ze En wat ook gebeurde op aard, liet haar koud, zij tikte en sloeg ieder uur. Maar op zekere dag was ze plotseling van slag Bleek ze niet zo nauwkeurig als voorheen En opeens toen was het getik gedaan En sindsdien is ze stil blijven staan en ze tikte maar altijd voor. Tikketak, tikketak. Nimmer door iets gestoord. Tikketak, tikketak. Maar plots toen was het getik gedaan. En sindsdien is het stil blijven staan. Zet de klok maar stil. Met de klok maar stil van gevoel om ons hier thuis. Over honderd jaar zijn we niet meer bij elkaar. Grijp dus dan nog je kans en zing mee. alleen. Over honderd jaar zijn we niet meer bij elkaar. Grijp dus dan nog je kans en zing mee. Jaar, zal ik jou nog steeds beminnen, ook al hebben wij grijs haar. Maar wij blijven jong van binnen, over 25 jaar.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 Me is over. Want in mei heb ik een meisje gekust, ging aan sprookje van liefde geloven. Die tijd van geluk en van de eerste kus kon steeds in Vrij en blij, trek eens om kalm en rustig aan mijn pijn zal voorbij. Ik denk nog dikwijls aan die dagen, vol geluk en stille vrede. Hoe verheugd ik steeds in ons hutje bij de zee. Hoe verheugd ik steeds om te wachten. In ons hutje, ons hutje bij de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 Onder de rode lantaarn aan de haven, zo'n zachte wind voor onze een afscheidslied mm -hmm. Mm -hmm. Toen wij elk ander zo'n viele kussen dat ogenblik, mijn schaap, vergeet je niet mm -hmm. Mm -hmm. Ik denk aan jou, liefste meisje bij dag en bij nacht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 Nu gaan de jaren in het leven ons voorbij, ik weet nog dat wij kinderen Die bleef niet stilstaan Ook de jeugd is ingegaan. gegaan Liefeling, wij zijn u bij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 is wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Heidewitska, vooruit geen gas. De oude getreuzel komt die weer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis. Als maar benzine in het tankje is. Heidewitska, vooruit geen gas.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 En bij dag en bij nacht, houdt liefde dan de wacht, want een kusje van jou zegt mij ik hou van jou, onze hemel is blauw, eeuwig blijf ik je trouw voor een kusje van jou. Sessie won, sessie won, sessie won, sessie sessie sessie sessie als je drijft op de wind, sessie won, en een vrouwenhart vindt, si bon, si bon. dat slechts voor jou wil zijn. Si bon. si bon, si bon. In twee ogen te zien, si bon, si bon. die je zeggen misschien si bon, si bon. boven een goed glas wijn. En je voelt dat je bent te beneden, omdat Amor je gaarne mag leiden.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 Heel mooier dan het mooiste schilderij Ben jij, mijn lieveling Ben jij De glans van je haar En de bloos op je gezicht Het stralen van je ogen Mooier dan het zonlicht Ik ga die zou ook gezien, dat was voor mij. Hemel waar wij ons bevinden, daarom, mijn liefste, zweer ik je trouw. Het komt. Mijn vader wist vorder, oh ik zie hem nog aan. Wanneer hij des morgens moest komen? Alle was het gilfred voor dat vorders bestaan, toch hij het zonde. En arenes en, en grot, dan zij tot mij de is en de ander gerein. In een vochtige kroon. Maar iets, iets blijft hetzelfde. of jaren of op rij. dat niets voor ons allemaal verwijt. Want kijk naar de hemel, jaren zie je het meteen. De zon schijnt. I mm -hmm.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 Je bent nog steeds mijn liefste, die ik nooit vergeet. De dag waarop we trouwden is deze.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 Zuur. en uitje, en daar zit het zuur. Mossele, mossele. Ik zag laatst op een drukke stand, een schat met krullend haar. Ze droeg een hele grote mand, die man scheen vreselijk zwaar. Ik vroeg, heb jij vanavond tijd om samen uit te gaan? Ze zei, ik moet eerst mijn handel kwijt, en riep toen heel spontaan. Mansen, mansen, mansen, mansen, mansen. Ze zijn niet duur. Mansen, mansen, mansen, mansen. koop ze met een uitje en leg ze in het zuur. Koop ze met een uitje en ze in het zuur. Ik zei mijn lieve krullenkop, dat valt beslist wel mee. Voor jou stroop ik mijn mouwen op.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 een uitje en leg ze in het zuur. Gooi ze een uitje en leg ze in het zuur. Vader warme de schrappe. Toch zijn hij loonnen. Jongen lief vracht aan je moeder die Want dan bleef ze borrel langer in de glij. Wanneer de armen in de rijken, in artis naar de aapjes kijken. Dan zijn we allemaal zo blij als vader trots. Zien we zeven even beeld in de apenrots, En dan gaan we maar aapenootjes delen. Dan is het feest voor een groot in klein. Want in september moet je voor een haatje in ons Amsterdam zaar zijn. Zoek tijd wat vrolijkheid Dat is niet overboden Zoek op z'n tijd wat vrolijkheid Want er dus dat hij je nodig Ja, ga al je zorgen in je bent Met een gezonde glimlach Bij met het lot je ook bereik. Zoek op z'n tijd wat vrolijkheid Laat maar waaien, laat maar waaien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 tijd zo plezierig en waar je jouw voet je op kan vieren waar je voor een zin bij het piramink met je waaien en zal ik er draaien ken. maar waar het gaat om het recht in je veren met je pip we dus zijn alleen het maar in de jordaan oh Saber sabriocia Sabrie ei ei Oh sabrie ousia Sabrie ei Oh sabrie ousia Sabrie ei <-row>. Sabría la la la ley,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 No, so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 was op een mooie zomernacht Ik was verliefd tot over beide oren Al jij niet meisje weet wie doe ik smacht En toen we af namen bij de haven lag in mijn hart je wilde eens met me. mee maar jouw is mondje en je lange armen Mijn hart dat staat voor ziel, ik Appeltjes van oranje weer, zie zoekt ze zelf maar Grote, kleine, kapsen elke maat. Kijker is in, sap langs je kin, zo roept die man op praat. Ja, daar zijn de appeltjes van oranje weer. Zie sla en kies je in. Meld aan mevrouw, die staat er niet lang En van je hele houle houden, er moet maar in. Van je hele hole hole moet maar in En van je hele hole hole moet maar in Ze zijn nog eens zo fijn, als de affeltjes van Pietijn En van je hele hole hole moest maar in En we gaan nog niet naar huis Nog langer niet, nog langer niet En we gaan nog niet naar huis Want moeder is niet thuis En we was met moeder thuis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 en van je hela oh, van schittera pila, schittera Ola, pila, oh. van je hela van je pila, oh, schittera Ola, oh. Over Over vijf zal twintig jou Zal steeds jou ook steeds hebben wij al hebben wij grijs haar. Want we blijven jong van binnen over vijf twintig jaar komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het zilveren paar over 25 jaar. Daar bij die molen, die mooie molen daar.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 Door de ruijten, bleef op de als een traan Je hele hart in stilte, over wat komen zal Alle illusies verdreven, s'nachts na het bal Zet je feestneus op, want we gaan nog niet naar huis Zet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 Zet dus allemaal je feestneus op. Ja, vandaag allemaal vrolijke, gezellige potpoories. Zet je feestneus op. Ze waren stukjes muziek uit 1960 tot 1962. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik weet u of. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.